De toezichthouder voor telecombedrijven Opta doet onderzoek naar de postbezorging van TNT Post. Het onderzoek is vorig jaar al gestart naar klachten over de postbezorging. Vooral in de Randstad blijkt de post soms niet tijdig te worden bezorgd, bijvoorbeeld in Den Haag en Leiden. TNT erkent dat er problemen zijn, maar zegt dat het bedrijf voldoet aan de wettelijke norm dat 95% van de post binnen 24 uur bezorgd moet zijn. De Opta onderzoekt nu of dat zo is. De Opta kan TNT een boete opleggen van 10% van de omzet van het bedrijf. Gemeenten moeten burgers beter uitleggen waarom ze regels als bouw- en milieuvoorschriften soms niet handhaven. Als de verklaring uitblijft, raken burgers gefrustreerd en verliezen ze hun vertrouwen in het gemeentebestuur. Dat schrijft de Nationale Ombudsman in een rapport over handhaving door gemeenten. Die zijn verantwoordelijk voor de naleving van tal van wetten en regels. De Nationale Ombudsman vindt dat gemeenten alle betrokkenen persoonlijk uitleg moeten geven... wanneer bijvoorbeeld in verband met belangen van anderen niet wordt opgetreden. Het staat vast dat er een parlementaire enquête komt naar de kredietcrisis. De vorige Tweede Kamer had dat al besloten. Ook in de nieuwe Tweede Kamer blijkt dat er nu een meerderheid voor is. De enquête zal zich richten op de financiële steun die het kabinet de afgelopen twee jaar gaf aan banken en verzekeraars als ABN AMRO, ING en EGON. Bij een ongeluk op de A6 bij Emmeloord zijn vanochtend een dode en een gewonde gevallen. Twee personenauto's en een vrachtwagen botsten daar op elkaar. Volgens de politie kwamen brokstukken op beide weghelften terecht. In verband met het opruimen en het technisch onderzoek was de A6 bij Emmeloord een paar uur in beide richtingen afgesloten. Het weer? Bewolkt en regenachtig en een stevige zuidwestenwind aan zee, vrij krachtig tot hard. Het wordt vandaag 18 tot 20 graden, morgen ook veel wind en buien, en 17 graden. Dit was het.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 te zeggen hier op de radio. Fuck you! Silo Green heet het nummer. Of zo heet de artiest. Hij was eerst Knalls Barkley. Ken je misschien nog wel? Met het nummer Crazy. En nu is hij... op 105.8 FM. En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Ja, goedemiddag en welkom bij het derde en laatste uur alweer van zondag in Kennemerland. Het is vandaag zondag 12 september. En ja, van 4 tot 5 zijn Rudy en ik nog even bij je hier op de radio. Nou ja, de Grand Prix van Monza Italië die is al geweest. Dus daar kunnen we niks meer over vertellen. Wat nog wel op dit moment aan de gang is, is KLM open. Ja. We hebben het over golf in Hilversum. Dus daar kunnen we nog even kijken. We kunnen misschien nog even luisteren naar wat quotejes van de Nederlanders. Die, ja, die toch nog wel enigszins. Uh, uh, ja, toch nog in de top 100 zijn ge gekomen Maar ook niet heel erg goed meer zijn, uh, zijn geëindigd Want ja, anders uh, waren ze natuurlijk nog aan het spelen Maar dat zo meteen nog en, uh, ja, We gaan ook nog even kijken naar het Sango Tango Festival in Haarlem uh, ja, Alles zat in het teken van de tango en op de Grote Markt staat een grote spiegeltent ja, waarvan alles uh, van dat plaats heeft. En vandaag is de laatste dag met als afsluiting de slagwerkgroep Blokko Baril. En ja, wil je daarheen? Nou, wij gaan even wat laten horen zometeen. Dus uh, ja, dan uh, zou ik zeggen, dan uh, kun je kiezen of je daar weer heen wil gaan of niet. Nou, verder hebben wij natuurlijk nog nieuws uit de regio. En, en het uh, sportkort. En uh, Roy komt natuurlijk nog langs met het kunstfestijn. Want dat was tot half vier, kwart voor vier. Dus zometeen komt hij waarschijnlijk nog even... Ik denk dat met. we wel horen wat hij heeft gedaan, hè? Inderdaad, met zijn... Uh, ja, hoe noem je dat? Met, uh, ja, het was een soort van verrassing, hè? Ja, ja. Dat is wel, het is wel heel erg leuk. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Dat horen we zometeen ook hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Een echte eendagsvlieg. Ik heb hem wel eens behandeld in een uh, eigen programma. Maar het blijft alsnog een heerlijk nummer. Toploader en Dancing in the Moonlight. Ja, en uh, over dansen gesproken. Dat kan vandaag nog uh, in de grote spiegeltent in uh, Haarlem op de Grote Markt. Want uh, daar is op dit moment nog het uh, Zango Tango Festival bezig. En wat ook nog bezig is, is uh, ja, de Open Monumentendagen. Dat heeft dit weekend uh, plaats uh, in Haarlem ook. En uh, wie daar uh, aanwezig was, is Michel van Bergen. Michel, goedemiddag. Goeiedag. Hoi, oké, okay, Hoi. Nee, maar het duurde even voordat we de schuif open hadden, sorry. Uh, ja, Jij was ook bij, de, bij die duizendste uitreikingen. Want dat had plaats uh, zaterdag, geloof ik. Ja, zaterdagochtend. Uh, vanaf de grote markt ging er een uh, paardenkoets uh, richting uh, het huis, het duizendste monument van Haarlem. En uh, ja, daar ben ik bij geweest. Oké, okay, en hoe was dat? Nou, het was, het was heel apart. Was, ja, we werden rond een uur of tien, voor half elf werden we, ja, opgehaald door een, een paardenkoets. En die maakte een tocht door uh, ja, de binnenstad van Haarlem. En toen kwamen we bij het uh, duizendste monument aan de Oosterhoutlaan in, uh, in Haarlem aan. De Oosterhoutlaan? Ja. Oké, okay. en wat was het voor monument? Uh, het is een heel oud uh, huis, een oude villa. En uh, ja, het zag er heel, heel bijzonder uit. Ja, Want, maar je weet niet precies wat, waarom het nou een, eigenlijk een monument was? Uh, het ja, het, huis, het huizend, uh, huis is gebouwd in uh, 1901. En uh, het is een, uh, gebouwd door architect, uh, of ontworpen door architect uh, Van Straten. En ja, gezien de samengestelde dakopzet en de bouwlaag. Uh, ja, en de bijzondere ligging aan het Spaarne. Uh, is het, uh, heeft het een kenmerk van een gemeentelijk monument. Oké, okay. en uh, ja, daar heeft dus de uit uitreiking plaats gehad. Ja, wethouder Nieuwenburg die, die reikte het bordje aan meneer aan, de Rietveld. En de heer Nieuwenburg die, die hing het ook op aan, aan het pand. Oké, okay. hey, want de Korenlint, dat is ook dit weekend. Dat is eigenlijk zeg maar, de verbinding tussen alle grote monumenten in Haarlem... dat mensen die kunnen bezoeken. Maar heeft dit monument, had dat ook een koor? Uh, nee, dit monument had geen koor. Nee. Nee. Oké, okay. want heb jij nog wel koren gezien? Uh, nee, ik heb op de op het tango, tango, op de grote markt, daar ben ik wel nog even, even bij geweest. Oh, oké. Okay. En hoe was dat? Hoe vond jij dat? Uh, het uh, ja, klonk heel apart. Uh, ja, je moet er echt van houden inderdaad. Maar het was uh, een ontzettende drukte en belangstelling van mensen die daar uh, ja, toch naar, uh, naar kwamen luisteren. Dus het was uh, erg gezellig op de binnenstad, uh, Grote Markt van Haarlem. Oké, okay, nou dat is in ieder geval uh, mooi om te horen. Nou, wat korenlint betreft, ja, meer dan 150 koren die traden op, zeg maar, in het, uh, in het centrum van Haarlem. Uh, eigenlijk bij elk uh, groot monument. Uh, betekent dat nou ook dat er veel mensen op de been waren? Nou, het was uh, uh, rond het middaguur echt ontzettend druk uh, in de Haarlemse binnenstad. We hadden natuurlijk ook nog de markt die uh, iets verplaatst was, uh, omdat de grote markt natuurlijk met, uh, ja, bezet was. En uh, ja, het was echt een, een hele grote menigte qua mensen die, uh, die toch wel even het stadhuis of de, de grote kerk wilden wilde bezoeken. Ja. ja, en het is ook nog mooi weer. Tenminste, hier in Zandvoort is het mooi weer. Uh, was er een lokale bui of viel het mee? Uh, ik heb zelf geen, uh, geen bui mee uh, gemaakt overdag. Maar uh, gisteravond toen heeft het wel behoorlijk hard geregend hier uh, in de omgeving. Oké, okay. maar geen, uh, dat had geen smet zeg maar, op... Uh... Op deze, ja, op deze feestelijkheden. Het was heerlijk weer. Het was, het was, het was uh, ja in, uh, in t-shirt kon je gewoon uh, over straat lopen. Het was uh, ja, aangenaam uh, vertoeven. Oké, okay. nou dat is in ieder geval uh, mooi om te horen. Had jij uh, ja, je bent natuurlijk ook uh, fotograaf. Dus waar kunnen mensen hun uh, jouw foto's eigenlijk zien van wat jij allemaal meemaakt, zo uh, op een doordeweekse dag of in het weekend? Op www.fotohaarlem.nl www.fotohaarlem.nl. Oké, okay, dus daar ja. kunnen mensen zien wat jij allemaal uh, doet hier in de regio Kennemerland. Klopt, ja, klopt, ja. Oké, okay. nou prima, Michel, dankjewel in ieder geval voor, uh, voor uh, dit moment. Ja, en we spreken elkaar later hoor. Ja, dat is goed. Oké, okay, dankjewel. Nou en dan, uh, ja, ik zei het al, uh, uh, dat Zango uh, Tango in uh, in uh, wat was het? Nou in Haarlem zeg maar. Ja, klopt, grote markt. Ja, met die spiegeltent. Weet je waar die spiegeltent vandaan komt? Nou, uit België. Helemaal uit België? Ja. ja, ik heb gezien dat ze hem opzetten. Maar het is op zich wel een mooie tent. Het is een, apart, een, uh, apart, een aparte tent. Een beetje ouderwets is het. Maar hartstikke, het ziet er wel hartstikke gezellig uit. Oké. Okay. nou dat, uh, Ik ben er namelijk ook binnen geweest. Uh, maar dat was weer voor een andere uitreiking. Dat was ook voor de monumentendagen. De stichting van de, van de monumentendagen. Die kregen uh, een prijs. Dat zij, zeg maar, uh, ja, het mooiste en het beste en, en het leukste waren van alle monumentendagen. En vooral ook door het thema. Dat thema was dus 19e eeuwse week. Ja. En uh, ja, nou ja, ik, uh, uh, ja, we gingen dus over dat uh, Zango Tango. En ik ja, dat is eigenlijk uh, om vijf uur afgelopen. Dus als je er nu nog heen gaat. of vanaf 5 uur is het, uh, is het einde, zeg maar, met uh, de, of de afsluiting. En dat is met Blokkel uh, Baril. En uh, ja, ik ben eigenlijk heel, uh, heel erg benieuwd hoe dat nou klinkt. Want het is een beetje een Braziliaanse band. Zullen we daar gewoon even naar luisteren? Ja, goed idee. Oké. Okay. Oh, nee, nee dat, dat klinkt eigenlijk niet, hè? Nee, dat klinkt niet. Nou, we gaan even kijken voor iets anders. Want dan, uh, dan uh, kan je zelf uh, horen of je erheen wil of niet. Maar in ieder geval draaien we dan nu even een iets andere muziek. Iets andere muziek lijkt me een heel goed idee. We gaan even... Uh... We gaan hem even opzoeken. Even in goede kwaliteit, want het is wel erg, wel erg leuke muziek. Uh, wat ook leuke muziek is, is dit. Dit is een uh, ja, nummer uit de jaren 80, als ik het goed heb. En het uh, ja, was erg, heel erg populair, ook de rare dansen die erbij horen. Dit is Wax and Ride Between the Eyes. Tussenstandje in de eredivisie, uh, de wedstrijd die om half drie was begonnen. Mijn voorspelling klopt niet heel erg. Want ADO Den Haag stond met 2 naar voren. Maar nu staat het twee 2-2: spellen tegen de Graafschap. Ja, maar hoe komt het dat jouw voorspelling dan niet zo goed is? Eh? Ja, ik heb er echt een verstand van misschien dan. Oh ja. ja nee. Ah, ja, laten we het gewoon hier niet over hebben. Nee, eh? we gaan het toch maar even <laughs> hebben. We hebben net even naar een, een leuk stukje gezocht van uh, ja, die Braziliaanse percussie. Uh, groep die uh, ja, het festival Tango Zango afsluit in Haarlem. Blokko Bareil heet het. En, uh, nou, wil je daarheen, dan kan dat nog. Dan moet je ongeveer tussen ja, nu en een half uur wel gaan, want anders ben je te laat. Maar daar kunnen we nu even naar luisteren. Als je het leuk vindt, dan moet je erheen. En vind je het niet leuk, dan blijf je gewoon luisteren naar uh, CFM en A bij Radio. Ja, lijkt me goed. Hey! De beste artiest die ooit heeft geleefd, Michael Jackson met The Way You Make Me Feel. Ja, nou inderdaad. En allerlei herinneringen komen weer op bij uh, dit nummer, want dat heeft iedereen natuurlijk wel. Ja, hij stond niet te swingen. <laughs> Nou, In ieder geval gaan we nog eventjes kijken naar KLM open wat in Hilversum plaats heeft. Op dit moment is nog steeds de finale aan de gang. En um, op plaats nummer 1 staat nog steeds Martin Keimer. De Duitser is ook ontzettend populair hier in uh, Haarlem. Of in Haarlem. In Hilversum. En op dit moment staat hij um, op rol 15 te spelen met... Uh, Min 12 en uh, de nummer 2, Christian Nielsen, die staat op min 10. Kortom, uh, ja, ze hebben allebei dus nog drie holes te gaan. Nou, dat in, dus in principe... als Martin Keimer gewoon op min 12 blijft... en Christian Nielsen die scoort nog twee... Uh, of drie... Uh, drie birdies, dan uh, staat hij op min 13. En dan kan Christian Nielsen dus... in principe nog winnen als Martin Keimer... gelijk blijft of nog een bogey speelt. Dus uh, één slag meer... Dan, uh, dan het eigenlijk nodig is. Uh, dan par, zeg maar. Nou, in ieder geval, het is dus spannend. Uh, Martin Keimer op nummer 1... met min 12 en Christian Nielsen op min 10. Nou, dan komt... Uh, Komen er twee met min 9? Manuel, José, Lara en Louis Oosthuizen. Uh, uit, denk je, hé, hey, dat klinkt Nederlands. Nou, dat uh, klinkt ook Nederlands, maar hij komt uit uh, Zuid-Afrika. En op min 8 staan uh, een stuk of 6 mensen: uh, Felipe Aguilar, Francesco Muliari, Todd Hamilton, uh, David Horsey, uh, Gonzalo Fias Castano, uh, Fabricio Zanotti. En daarna komen de mensen met min 7, min 6, min 5, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, het toernooi is uh, duidelijk nog niet afgelopen. Maar nog drie holes dus te gaan. Voor uh, ja, de heren nummer 1 en nummer 2. Spannend dus daar in Hilversum. Gaan we kijken naar iets dichter bij huis. Dat is uh, het hockey. En uh, ja, de Heren 1 uh, die speelde uit tegen HDM. En uh, zij hebben gewonnen, als het goed is. Ja, ze hebben gewonnen met 2-7 maar liefst van uh, HDM. Dus Bloemendaal doet goede zaken door uit te winnen. Nou, er zijn nog meer wedstrijden gespeeld. Oranje Zwart speelde thuis tegen Amsterdam. Daar is het 5 tegen 4 geworden. SCHC speelde tegen Rotterdam. Daar werd het 0-5. Pinoquet speelde thuis tegen Kampong. Daar werd het 4 tegen 1. En HGC um, Speelde gelijk tegen de Bosch, daar werd het 3 tegen 3. Laren nam het op tegen Tilburg, daar werd het 6-3. En HDM dus tegen Bloemendaal, 2 tegen 7. Stand Bloemendaal bovenaan, maar goed ze hebben pas één wedstrijd gespeeld met 3 punten. Bloemendaal, Rotterdam, Laren, Pinoquet en Oranje Zwart, allemaal één wedstrijd gespeeld en 3 punten.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 I saw the lions. I'm that star up in in a cargo, I'm, I'm up. a cargo, I'm a cargo, I'm at the end of the rainbow, I'm the fame greatest right there. I'm a little bit yeah. of a fool, yeah. And the yeah. against the yeah. roof, the now I can just walk singer in a smoke Ja, dit nummer was, is dat. Uh, het is een oud nummer, jaren tachtig. En toen was het niet heel erg populair. Maar verschillende DJ's van de 3FM hebben dit nummer weer populair gemaakt. Dus het was in 2010 populairder dan in de jaren tachtig. Oh, dat is grappig. Dat is hè? wel een grappig verhaal, ja. Ja, maar dat is ook nog uh, inmiddels gecoverd. Het is ook gecoverd, ja, door uh, Jaap, de winnaar van X Factor. Die heeft dus. Ja, X Factor gewonnen en heeft dit nummer dus gecoverd. Het nummer heet uh, Don't Stop Believing en de uitvoerende band is Journey. Journey. Journey. Oké, okay, nou moet ik maar even onthouden. Want uh, ja, het klonk inderdaad heel erg leuk. En uh, ja, wat eigenlijk ook leuk is, uh, oh ja, dat is dat Richter Live. Dat kennen we natuurlijk wel, dat is een groot uh, festival hier in Haarlem. Dat gaat verhuizen. En ik je. Oh, nee, daar welke ja. stad gaat het? Nee, het blijft gewoon in Haarlem. Het verhuis van het patronaat naar de Philharmonie. Uh, het wordt uh, dit jaar voor de eerste keer dan in de Philharmonie gehouden. En dat is maandag 15 november. Dus zet in je agenda maandag 15 november. Dat is alweer de zesde keer dat het uh, festival wordt gehouden. En het is natuurlijk ter nagedachtenis aan de 3FM arbeidsvitamine presentator Wim Richter. Nou, alle medewerkers en artiesten die werken dus belangeloos mee. En ook uh, ja, alle, alle dingen die ze zeg maar uh, uh, nou, niet in de verkoop doen, maar die ze... Hoe oh, heet dat nou? Uh, dat je, een veiling. Oh, veiling, ja. Ja, ja, ja. Dus dat je bijvoorbeeld een gitaar kan winnen of zo. Van, of, uh, ja, een gitaar ja, een gesigneerde. Kunt, uh, je, uh, kan bieden ja. op een gesigneerde ja. gitaar, zoiets. En elk ja. jaar wordt, uh, worden de prijzen maar hoger en hoger. En dat betekent dus meer geld voor uh, de stichting. Nou, het is dus een beetje uit zijn jasje gegroeid, de stichting. En uh, vandaar dat ze dus verhuizen van het patronaat naar de Philharmonie. Nou, de opbrengst ook van de kaartverkoop en de veiling, die gaat dus naar Kika. Nou, kaarten zijn al vanaf uh, donderdag te komen. Dus afgelopen donderdag. Dus uh, ja, misschien zijn er nog kaarten, misschien niet. Gewoon check het even. Uh, dus richter live. En uh, op maandag 15 november. En een van de artiesten die eigenlijk altijd wel present is, is uh, Ilse de Lange. En ze heeft natuurlijk ook een uh, nieuw album uit. Maar uh, ja, dat kennen we natuurlijk nog niet zo goed. Dus het is altijd leuk om een liedje dan te horen wat we eigenlijk uh, ja. wel van haar kennen. Ja, zeker. En het is wel een heel mooi nummer ook, hè? Ja, Miracle. Miracle van Ilse de Lange.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 the words without a sound It got to me It almost got too loud But now that my arms are holding on To someone as sacred as a song To the one who wants to be my own I have found that blood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 No, oh, no, so tell me what you Thank you. Me out en Frans Ferdinand hier bij ZFM en AB Radio. Leuk dat je luistert. Ja, inderdaad. En dit is zondag in Kennemerland. En uh, ja, we gaan kijken naar het staartje van KLM open in Hilversum. Want op dit moment is Martin Keimer, de Duitser, hard op weg naar een zegen. Want na 16 holes in de laatste ronde staat hij op min 13 op het leaderboard. Nou, de Duitse Keimer wordt al in de laatste ronde ontzettend aangemoedigd door veel fans uit zijn thuisland. En hij is na 16.03 onder voor de dag. Dus hij begon eigenlijk met ja, min 10, zeg maar. Nou, de leider in het clubhuis om uh, um half vijf waren José Manuel Lara met min 9 En Louis Oosthuizen. Nou, hij uh, klinkt Nederlands, maar hij komt uit Afrika. Andere grote namen die al binnen zijn uh, zijn Francesco Molinari. Chris Wood, Ross Fisher, Darren Clark en Matteo Manesaro. Doet er allemaal niet meer toe. Martin Kamer, hij wordt waarschijnlijk uh, de winnaar van KLM Open op de Hilversumse Golfclub. Hij staat dus op min 13. Op dit moment is hij bezig met een... 17e hole, dus nog één hole erna te gaan. Uh, nou, Lara is al klaar. Die staat op min 9. Hij kan, dus Hij kan gewoon niet meer ingehaald worden. Want alle mensen die uh, op min 9 staan, die zijn al binnen. Die hebben 18 hols gespeeld. Degene die op uh, de 17e hole staan, uh, hebben min 9. Nou, dat betekent 4 punten, 4 uh, slagen. Nou, Keimer zal sowieso niet meer zoveel bogies gaan maken. En degene die op min 9 staan, Fabrizio Zanotti, Christian Nielsen met nog één rol te gaan. Nou, die kunnen niet zoveel birdies maken dat ze dus op ja, min 13 komen. Dus we kunnen wel zeggen, Martin Keimer is de winnaar geworden van KLM Open 2010. that she stood